Mijn naam is op Jong hier en uh, ja, dit is Vrijheid Radio. We beginnen gewoon uh, traditiegetrouwen met de uh, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Laten we gewoon eens voor de gein beginnen met het goud. Goud staat op 1261 dollar per ounce. Het schoot eerder vandaag even omhoog, maar toen bekend werd dat de rente verhoogd werd, toen schoot het weer de omlaag. Ja, oké. Okay. En dan hebben we het over de rente van uh, de centrale bank van de VS. Ja. ja daar hebben we zo meteen even een berichtje over, inderdaad. Uh, de bitcoin, ik weet niet of dat te maken had met de rente van de centrale bank, maar die, uh, die heeft een uh, weer een recordje gebroken deze week. Die ging over de 3000 dollar heen en kelderde toen meteen met een paar honderd... Uh, Dollartjes naar beneden, net iets onder de 2300 euro. Ja, het was natuurlijk heel erg, als we, als we bijna verticaal omhoog gegaan... met enorme, enorme percentages ook. Ja, dan, dan is er in ieder geval wel wat afkoeling nodig. Het komt wel wat bubbelig over, moet ik zeggen, allemaal. Bij Ethereum had ook nog een uh, prijsrecord neergezet uh, van 400 dollar. Oké. Okay. En ook daarna ook hard in elkaar gezakt naar 375 of zo. Goed, ja, de olie bubbelt dat ook, of... Uh... De olie uh, zakte ook omlaag, omlaag. Oké, okay. die zakte omlaag. Maar die, die, die, die, die, die prijs is nooit erg omhoog gesloten de laatste maanden. Nee, het is naar 44,71 dollar cent. Dus er ging er 3,7... Procent af. Ja, goed, de Maruanen-index die, uh, oh, ja, die gaat een beetje de, de olie achterna. Die, uh, die blijft alleen maar dalen. Die staat nu op 107,52. Uh, uh, ja, een paar weken geleden stond hij nog op 150. Dus uh, tel maar even na. Ja, de die staat op hierom 73,3 miljard in het rood. Dat is alleen maar rode. Nee, dan gaan we naar uh, de nieuwsberichten toe. Nou, laten we meteen beginnen met, uh, met Janet Yellen, uh, met die, die de rente verhoogt. Nou ja, dat ging uh, vandaag een. Uh... 0,25% bij. En ja, dat lijkt niet zoveel, maar de rente is natuurlijk ook heel laag. Dus uh, ja, dan is het relatief toch wel een aardige verhoging. En niet alleen dat. En, en dat betekent dus dat als dat het moeilijker wordt om te lenen... dat mensen, partijen die geld geleend hebben, eerder denken over terugbetalen van leningen. Met andere woorden, dat er geld uit de markt gaat verdwijnen richting de centrale bank toe. Dit is eigenlijk de, de kracht van de stofzuiger... waarmee de centrale bank geld uit de markt zuigt of erin blaast. En als ze die stofzuiger een tandje harder zetten... dan, dan zuigen ze er uh, geld uit. En uh, ze hebben nog wat gezegd dat ze... een Plan hebben om de balans te normaliseren. Dus, wat er de afgelopen tijden gebeurd is, is dat de centrale banken enorm veel hebben opgekocht. Ze die hebben de geldpers aangezet en die hebben wereldwijd uh, van alles opgekocht: uh, obligaties, uh, aandelen, uh, ja, noem maar op. En dat was bij elkaar 15.000 miljard geworden al aan bezittingen. En de vraag is altijd weer, ja, dat houdt de markt natuurlijk heel erg omhoog. Daarom, alle, gaat, daarom gaat denk ik uiteindelijk ook bitcoin omhoog. Omdat mensen verwachten dat het altijd maar door blijft gaan. En als er maar meer geld bij komt, dan gaat de huizenprijzen omhoog. Dan gaat de aandelenmarkten, omhoog. Dan gaat er alles omhoog. Maar ze heeft nou gezegd, ja, we gaan wel die balans unwinden. Dus we gaan assets verkopen, ze gaan bezittingen van de hand doen. En als ze, die, als ze de verkoopknop raken, dan gaan de, ja, is er verwachting dat... Tezamen met de rente omhoog, dat de beurzen dan in, omlaag gaan. En, uh, maar vooralsnog hebben ze alleen nog maar aangekondigd... ...dat ze iets minder gaan inkopen. Dus ik geloof 10 miljard per maand of zo. Dus dat is, uh, de, dat is de beperking nog. En dan is nog, valt nog te bezien of dat wereldwijd navolging vindt... ...of, uh, ja, of Draghi ook minder gaat inkopen. En uh, de Japanse centrale bank en de Chinezen. Want anders dan wordt de dollar te sterk... Als ze alleen Amerikanen ophouden met geld drukken of minder. En de anderen gaan gewoon door. Dus dan, dan moeten de Amerikanen uiteindelijk toch weer meegaan met printen. Maar dit is wel een gevaartje, denk ik, die continue renteverhoging, want meestal in de geschiedenis is het zo dat centrale banken die verhogen de rente totdat de markten breken. Dat is gebeurd in de, met de dotcom-bubbel, dan, ze zeg maar, dan worden het te gek. Mensen nemen allemaal afscheid van geld en nemen een hoop schulden en kopen allemaal dotcom-aandelen en dan gaat uh, ging de rente verhogen totdat die dotcom-bubbel barst. Hè? En hij zei al in 1998 dat het te gek was. En toen uh, duurde het toch nog twee jaar voordat het ging. Ja, en Bernanke die eigenlijk hetzelfde. Toen na die dotcom-bubbel werd de rente helemaal verlaagd naar nul. Toen kwam er opeens een huizenbubbel. Dan gingen mensen allemaal geld in huizen stoppen. En Bernanke die ging toen ook weer de rente verhogen. Totdat die huizenbubbel stuk ging. En nu zie je dat, weer, dat de aandelen weer, weer vrij hoog zijn. Om al records. Dat Janet Yellen gaat weer de rente verhogen. En ja, het idee is ook dat dat doorgaat totdat die markt kapot gaat. Maar hoe dus, zijn nou zoveel schulden dat, dat het heel, heel moeilijk is om met een heel klein beetje beweging van die rentekoers. Rente het enorme effect op de enorme schuldenberg. Dus dat kan... Het kan wel eens heel heftig worden dit, jaar. Ja, Peter heeft gelijk dat als je de rente verhoogt... dan valt heel Zuid-Europa om. Dus uh, ja, wat dat betreft denk ik dat het uh, op een touwtje lopen is... met al, dat, uh, al die verkochte schuld. Ook omdat mensen nog niet willen afschrijven. Ik bedoel, ja, wat Jan Kees de Jager heeft gezegd ooit... dat zweeft nog steeds in de markt. Mensen hebben nog steeds de indruk... dat dat idiote Griekse geld ooit is gekocht. Maar nou ja, dat zijn allemaal dingen... Dat de, ja, dat schuld betaalt, uh, betaalt zich onder normale omstandigheden niet terug. Uh, als je te veel uh, leent aan iemand die insolvent is, is, ja, dan, uh, dan ben je het geld op een of moment kwijt. Ja, wat alle grote bedrijven ook bijna gedaan hebben, is geld lenen voor bijna niks. En daar hun eigen aandelen van opkopen. Want dan gaat je aandelenkoers omhoog. En dat is heel goed voor de bonussen van iedereen. Want die krijgen allemaal hun aandelen uitbetaald. En die hebben nog aandelen staan. Dus dat is allemaal uh, dik verdienen. Uh, alleen, je neemt die hoeveelheid schulden natuurlijk steeds verder toe, maar dat maakt allemaal niet uit zolang de rente laag is. Maar als de rente dan wat verhoogd wordt, dan, ja, dan moet het omgekeerde eigenlijk plaatsvinden. Dan moet je zo snel mogelijk die schulden gaan aflossen. En de, ja, dat, dat kan toch nog wel aardig wat uh, ellende geven. We blijven nog even in het sfeertje van de centrale bank, in dit geval dan de Duitse centrale bank. Want de directeur van de Duitse centrale bank... ...heeft wat te zeggen over bitcoins. Ja, de heer Jens Wietman. Ja, de, uh, de expert. <laughs> ja, hij heeft al heel veel gemind... ...en hij heeft nou een mening ja, ja. over. <laughs> hij heeft, heeft ontzettend geweldige Wietman. Hij <laughs> <laughs> heeft, heeft heel veel verstand van dingen die high zijn. En uh... Uh, heeft gewaarschuwd tegen digital currencies. Want die kunnen de financiële crisis wel eens erger maken in de toekomst. Oh jee. Want, uh, hij zei van ja, als mensen ja, hun geld veilig kunnen wegstallen zeg maar. Of ja, veilig is misschien een groot woord, maar... De, van een faillissement kunnen beschermen. Dan word je bij een bank, heb je natuurlijk altijd ben, een, ben een schuldeiser van de bank. Als de bank zijn de deuren dicht doet, dan, dan moet je maar hopen dat je ooit wat ziet. Maar bij Bitcoin ja, heb je wel altijd je Bitcoins, of dat nou wat waard is of niet. En hij zei: Dit vergroot de kans op een bankrun. Want dan kunnen mensen met een druk op de knop zomaar zomaar geld in de blockchain zetten. <laughs> en dan, uh, <laughs> dan, dan, dan gaan de banken feed. Dus dat moesten we niet hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje dat, uh, de wetenschap van reddingsboten: vergroot de kans dat de Titanic zingt. <laughs> en, uh, <laughs> ja, precies. En uh, daarom uh, zei hij: van ja, wat we moeten doen, is we moeten ook instant payments hebben. Die uh, nog sneller gaan dan het nu al gaat in de banken. Betalingen. En dan ben ik het Enthousiasme voor die voor die digitale munten neemt vanzelf af. En dat, dat was zijn manier om tegen die digitale munten te, te concurreren. Dus het moet het existing payment system, betaal het huidige betaalsysteem, moet nog meer efficiënter en nog sneller zijn dan dat al is. En hij wilde ook dat uh, het toestaan dat de public, uh, dat die claims houden direct bij de centrale bank. Dus dat jij je geld niet bij de bank hebt staan, die fit kan gaan, maar bij de centrale bank. Want hij zegt, als je bij de centrale bank neerzaat, die kan nooit fit gaan. Want uh -huh. die kunnen, uh, hebben een geldpers, dus die kunnen altijd alles drukken. Hoeveel papiertjes zul je hebben? Uh, allemaal mogelijk. En zeggen dat ja, het risico daarvan is wel dat die banken dan sneller failliet gaan... ...omdat mensen hun geld bij de centrale bank neerzetten en bij de gewone bank weghalen. Dus dan uh, gaan de banken alsnog failliet. Maar hij zegt, het ja. zou geweldig zijn voor spaarders. Want die hebben echt een ongekende veiligheid. <laughs> dat al hun geld bij de centrale bank staat. En die kan papiertjes <laughs> ja. drukken, dat het een lieve lust is. Dus als spaarder ben je daar natuurlijk heel blij mee. Met zo'n zo veiligheid. Dat had ook nu een beetje een reden dat, uh, dat heel veel... Uh, dat de bitcoin laatste euh, Of niet, niet alleen de bitcoin, maar cryptocurrency in het algemeen... enorm stijgen was de, de laatste week. Omdat uh, de rente gewoon nul is. En er wordt ook geen rente meer op spaargeld gegeven. Dus dat mensen gewoon hun uh, spaargeld... Uh, ja, daarmee cryptocurrency. Gaan kopen. Ja, het zijn een aantal dingen natuurlijk. Zoiets als Ethereum, dat belooft een hele nieuwe, net zoals bij, de, bij al die .com toestanden, belooft een heel nieuw allerlei dingen mogelijk te maken die met geld niet mogelijk zijn. Slim geld en slimme contracten die alleen maar betalen op een bepaalde condities, maar wel dat wel automatisch gaat. En ja, een heleboel van die tokens, die zijn daar nou ook gebaseerd op... Op Ethereum dus dingen die bijvoorbeeld eh, gedeelde diskruimte, dat je je disk beschikbaar stelt. Eh, en je, als je wat ruimte op je harddisk over hebt en dat dat allemaal bij elkaar wordt gegooid en in een soort cloud servers voor oort uh, gegooid, waar je ook weer diskruimte kan kopen in de cloud. En je kan dus geld verdienen door jouw diskruimte beschikbaar te stellen... en je kan ge ja, geld uh, spenderen. En die token, dat zijn die tokens dan van dat nieuwe systeem. Dit, dit heet uh, StoreJ, Stor dat zijn er al andere ook. En datzelfde kan je doen met, met computing power, dat heet uh, Golem. Dus als je dan een, een, uh, een grafische kaart over het heel hard kan rekenen... dan kan je die beschikbaar stellen, als je hem niet gebruikt... en daar geld mee verdienen. En dan geld betekent tokens. En tokens die zijn dan van dat bedrijf. En en die tokens kan je weer inwisselen tegen andere tokens. Of Ethereum of bitcoin. En daarmee ja, kan je wat verdienen of wat services inkopen. Dat zijn hele nieuwe dingen die daarvan, van de fantasie natuurlijk gelijk heel ver gaat Van, oh, dat is geweldig. En dan zie je vandaag ook dat er gisteren kwam er iets. IOTA, dat is weer eens een nieuw een nieuwe iets. Uh, ja, niet een blockchain, maar een, uh, een mesh of zo. Of een tangle heet het dan. En het is gedistribueerd en meer in plaats van overal een kopie. En nou ja, dat is gelijk, bam, de eerste dag anderhalf miljard waard. Gewoon uh, ontzettend, komt gelijk op plaats zes binnen. Dus ja, je ziet gewoon dat het sentiment is heel erg positief over allerlei de fantasie die gaat gewoon heel ver mensen willen er allemaal bij zitten. Maar het is ook wel zo dat als ze die rente gaan verhogen en die balans gaan terugdraaien dan komen een heleboel partijen die allemaal gespeculeerd hebben op stijging en denken dat al alle prijzen alleen maar omhoog gaan en uh, dat schuld niet uitmaakt omdat het uh, toch allemaal waardeloos wordt. Die komen dan in de problemen te zitten. En, als het, en banken ook. En als die banken failliet gaan, ja, dat zie je bij, wat er bij Cyprus gebeurde, dan, dan uh, zijn cryptocurrencies wel even heel fijn om te hebben. Ja, ja. Dus uh, ja, dat zou kunnen meespelen. Ik neem aan dat uh, die directeur van de Duitse Centrale Bank gewoon een uh, gevaarlijke concurrent is. <laughs> ja, ja, zo klinkt het wel als je het leest inderdaad. <laughs> ja. Nee maar goed, dan uh, gaan we naar Even naar het volgende bericht toe. Uh, ja, we gaan nu even naar uh, nu.nl. Waarom nu.nl helpt met factchecken op Facebook. Ja, er is natuurlijk een heleboel van doen geweest over uh, netnieuws tijdens de... Amerikaanse verkiezing is dat eigenlijk geboren, dat de term nepnieuws. En er werd eigenlijk gezegd door, door de Clinton campagne van, ja, wij we hebben verloren door al nepnieuws. Want je zat in Macedonië, er, zat er een paar luidjes, er zat een artikeltje te posten dat uh, Hillary Clinton een reptiel was. En uh, dat verspreidde zich heel wijd. En uh, daarom hebben wij verloren. <laughs> en dus moet er wat gebeuren aan, aan nepnieuws. Dat vind ik wel een beetje een raar statement van hen. hun campagne was zo goed, zo sterk en zo overtuigend... dat zelfs een paar jongens in Macedonië met een artikel over dat Hele Clinton een reptiel was. Die hele campagne door het toilet komt te trekken. Ja, tot nu toe hebben de democraten die echt verantwoordelijkheid genomen voor... of Hillary vooral niet voor het verliezen. Het lag overal aan. Toen waren het weer de Russen die hackten en ze blijven maar doorgaan... Met, uh, ja, met uh, de externe oorzaken opzoeken. Want het kan on onmogelijk zijn dat Hillary dat, uh, dat, dat die gewoon een slechte campagne gevoerd heeft. En dat is niet onmogelijk. Maar in ieder geval, het heeft tot, wel tot gevolg dat al die liberale dingen, zoals Facebook en Google, die hebben. Oh, ja, oh, ja, we moeten inderdaad uh, uh, nepnieuws bestrijden. En in Nederland gaan ze dat doen door samen te werken met nu.nl. Dus nu.nl die, die zegt dan bij een berichtje in twijfel getrokken door externe partijen. Dus de externe partijen klinkt bijna als onafhankelijke partijen. Voordat je dit nieuwsverslag deelt willen we je laten weten dat de juistheid van het verslag in twijfel is getrokken door onafhankelijke feitencheckers. <laughs> en dan gaat uh, nu.nl die gaat die feiten dan checken er ja, wordt ik wel lachen als er als er één site is wat gewoon een grote propaganda site is dan vind ik het nu.nl wel maar ja die gaan dus helpen met uh, ja, die gaan voorkomen dat er onwaarheden en leugens worden verspreid dus uh, nou ja ik denk dat dat wel gemeengoed goed wordt ze hebben natuurlijk al ja, een tijd geleden hebben ze die commentaarsecties gesloten bijvoorbeeld nu jij.nl dat was een pla plaats waar mensen hun eigen commentaar konden geven op nieuws en Eigenlijk hebben ze dat allemaal um, langzamerhand gesloten, die commentaarsecties. Omdat daar veel te veel echt uh, nieuws naar boven kwam. Mensen die, die zeggen, oh, bovenstaande richting klopt helemaal niks van dit zijn de feiten, bla bla bla. En ja, dan worden ze hard onderuit gehaald dat ze die commentaarsecties maar gesloten hebben. Met natuurlijk als, als excuus altijd van, de, ja, er zijn dingen racisten rond en pedofielen en terroristen en er wordt extreme. En... Maar ja, dat is wel jammer, want nu is, is het... Uh... Ja, die, die commentaarstation was toch altijd wel leuk. En uh, ja, nou gaat uh, nu.nl ook het, de links uh, filteren. En ik denk dat het een beetje langzamerhand de ondergang gaat worden van, van die grote sociale media zoals Facebook. Want ja, mensen willen nou eenmaal graag wat anders lezen dan of een hoop mensen. De, de, vooral de mensen die actief zijn op nieuws, die willen wel, wel wat bijzondere dingen lezen en niet gewoon een hele berg propaganda. Dus ik denk dat ja, als Facebook een heleboel posten onmogelijk gaat maken... ...omdat nu.nl ze eruit filtert, ja, dan krijg je gewoon een soort gefilterde nu.nl. Maar ja, dat... Uh... Ja, ik, ik vraag me ook af of ik bedoel nu.nl nu is gewoon een soort doorgeeflijtje van de, de persbureaus. Ja. Het is gewoon zeg, een soort kopie-en-pas-journalistiek. <laughs> ja. Ik bedoel, er wordt totaal geen onderzoek gedaan. Alles wat, wat er binnenkomt via de persbureaus. Maar ja, wat zie idee, dat is allemaal waar en... Uh... De plaats van maar, uh, ja. Ja, en er worden gewoon het uh, verwoording, zeg maar. Om iets net nieuws of hoogstens te noemen. of uh, Het gaan trouwens samenwerken met de universiteit leiden. Dus uh, nou, er zal ook niks negatiefs over de overheid naar voren komen. En dat dus... Ja, ze zeggen dan, uh, dit geeft journalistiek een slechte naam, maar ik denk dat ze absoluut geen probleem hebben om zichzelf een slechte naam te geven. Ja, en aan de andere kant natuurlijk een aantal keren gebleken dat hen bewust aan nepnieuws doet. Ja. Voor degenen die het niet begrijpen, Google even op Teleprompter Girl. Of, uh, wat hadden we nou laatst? Laatste is er weer zo eentje. Er um, werden een paar uh, protesterende moslimvrouwen, oh, ja. geloof hm. ik, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> gefilmd, maar iemand had achteraf even de, de making-of gefilmd. Hoe <houd> dat allemaal in scène werd gezet, zeg maar. Ik hoorde laatst ook zo'n ja, maar... verhaal dat er uh, werd dan gezegd van uh, sources C dit en dat. En dan komen ze steeds vaker bij, uh, bij de algemeen nieuws sources C dit en dan komt er een of ander waarloos uh, gerucht. Maar ja, het is toch geen net nieuws, want... Uh, ja sources C ja, nou, het kan toch zo zijn dat dat inderdaad zo was, dat sources dat zeiden, maar ja, dat zijn ze al heel vaak nou hadden altijd weer sources c dat uh, Comey die zou gaan zeggen dat uh, Trump under investigation was, nou daar klopt allemaal niks van dat hele Rusland verhaal, dat is eigenlijk weer een geval. maar CNN die was al helemaal all in voordat Comey aan het woord was want sources hadden hun verteld dat dat zo was en dan moeten ze daarna, hebben ze weer excuses moeten aanbieden, het is uh, ja. Dit is wel heel triest. Ik hoorde de laatste is een analyse ervan. En dan hoorde je iemand zeggen. Ja, want Trump had ook gezegd van... ...ja, we moet eens dus af van al dat sources, uh, uh, sources C toestanden. En toen zei hij... ...eigenlijk zei hij van... Uh, nou ...ja, onze Sources zijn veel beter dan zijn Sources. Dat was eigenlijk een soort... ...dat was het hele argument. <laughs> ja, daar, daarna kwam er een hele rit met dingen met Sources C... Uh, ...wat ze gewoon weer daarvoor brachten als... ...ja, we gaan even wat... Waar, ...waar smoke is, moet vuur zijn is het ongeveer. Ja, ja, ja. Dan krijg je het wel door. Ja, maar er waren ook nog iets over de New York Times... Ja dat hele modereren dat is natuurlijk enorm veel werk en daar hebben ze meestal geen zin in. en Nou uh, zijn ze bij de New York Times, Times gaan ze dat in samenwerking met Google automatiseren en dan hebben natuurlijk een heleboel moderators die hebben jarenlang zitten modereren en jij, jou, jouw bericht gaat eruit want het is of ofzo of het is toxic. Het is negatief of het is boosaardig, eh, of het bevat gescheld. Nou, dat moet er allemaal uit dan. En hebben ze een, een, een Google ding van het de moederbedrijf van Google Alphabet. En die gaat dat dan automatisch beoordelen. En die, die zet dan een stip neer en dan kan je aan de positie van de stip zien... wat de waarschijnlijkheid is dat het, dat het eruit geknikkerd moet worden. Ja, dus het wordt gewoon eenmaal door een computer gemodereerd en die flikkert alles gewoon gelijk eruit wat niet in hun straatje past. Dus ik ben eh, ja, ja. benieuwd hoe dat gaat, gaat uh, uitpakken. Ik denk dat het nog heel moeilijk wordt, want een heleboel van die dingen die veranderen heel snel. Zeg maar. als, je, als je nog een paar jaar geleden kijkt, dan was bijvoorbeeld uh, de, zeg maar, de meer rechtse mensen, die waren allemaal met conspiracy theories bezig toen Obama aan de macht was. Alles, tenminste, die, die trokken alles in twijfel wat ze verteld werd en die werden beschuldigd dat ze conspiracy theorists waren. Dat is dan zo'n soort label om iemand gelijk zonder feiten maar de mond snoeren. Ja, nu draait het zich en om. Nu het dus. draait het zich om inderdaad. Nu zijn opeens de, de democraten, die zien overal Russen... die uh, de hele verkiezingen gehackt hebben... en die komen met, uh, met de vreemdste beschuldigingen. En, en, en nu is, is het opeens omgedraaid. Dus als jij zo'n neuraal netwerk hebt... Die, die je helemaal getraind hebt om alles wat, wat een beetje naar conspiratie eruit te gooien... dan gooien ze nou opeens de andere partij eruit. En dat, dat flippen dat kan heel snel gaan. Hè? En dat, uh, dat werd ook op uh, George, George Orwell besproken. Dat de vijand van... Uh, we have always been at war with o. Dat, dat in de speech, halverwege de speech, veranderde de vijand gewoon. Dus uh, ja, en dat zie je dus in de echte politiek zie je dat ook gebeuren, dat dat heel snel kan veranderen. En die systemen snappen daar natuurlijk niks van. Uh. En, dat is ook iets wat ik toevallig de laatste tijd hadden gemerkt. Dat uh, zijn de democraten in één keer weer tegen <laughs> Ja, ja, dat is ook zoiets, Ze ja. <laughs> ja. zitten niet meer in het pentagon. Oh, nou zijn we weer tegen oren. <laughs> ja, zo'n systeem kan dat gewoon nooit bevatten, zeg maar, als je als ...die getraind is om bepaalde dingen eruit te gooien en dan opeens... Ja, en wat, er zitten sowieso inconsistenties... ...zijn heel lastig voor kunstmatige intelligentie om te, af te handelen... ...want zij ja, ze zijn dan bijvoorbeeld wel uh, ja, uh, heel erg moslims... Uh, ...zijn ze heel tolerant tegenover moslims... ...maar ook tegenover homo's... ...maar moslims zijn vaak weer niet heel erg tolerant ten opzichte van homo's. Dus het wordt altijd heel moeilijk voor zo'n systeem van... Uh, ...ja, wat, wat, uh, wat is je standpunt nou? En dat is op zich wel leuk daaraan... Dat, uh, dat eigenlijk die systemen, die leren principes. Dat, dat is het idee bij het modereren, dat ze een principe leren... en op grond van dat principe berichten eruit gooien of toestaan. Maar die principes, die zijn niet echt, want die zijn gewoon heel opportunistisch... en die veranderen op het moment dat het zo uitkomt. En ja, dat kan zo'n systeem natuurlijk niet volgen, dus dit wordt nog heel leuk. Ja, zeker, ja, inderdaad. Maar, nou, we hebben natuurlijk ook nog de Nederlandse verkiezingen. dat is ook natuurlijk een hoop gebeurd. Want uh, ja, achteraf blijkt dat dat in allemaal niet zo vlekkeloos was verlopen. Nee, er waren wat uh, stemmen verkeerd uh, ingedeeld. Ja, ja, uh, uh. en dat hebben ze nu alleen, eigenlijk alleen maar over de. Uh, met name over het kiesdistrict uh, Den Bosch. Dus daar hebben ze de rest nog niet eens meegeteld. Volgens mij zijn er meer dan 200 of Ik zo. Hier, meer zijn uh, ook stemmen. Ja, meer valt onder Den Bosch. Oké. Okay. Ja, nou, het hoofdstembureau val, gaf voor Berghek geen enkele D66-stem door. Terwijl die partij er volgens een opgave van de gemeente bijna 1100 had gehaald. Eh, je kan statistisch kan je waarschijnlijk wel zien dat er een aantal dingen niet kloppen. Als er gewoon bij, bij, bij, een, bij een gemiddelde plaats zoveel procent D66 is en je ziet opeens één stemkantoor waar het nul is, dan ja, is dat wel heel verdacht natuurlijk. Maar ah, daar houdt het natuurlijk nog niet op, hè? Ja, ze vonden 14.000 verschillen. Ze hadden, ze hadden resultaten opgevraagd bij 388 gemeenten en vonden 14.000 verschillen tussen de officiële uitslag en de eigen tellingen. Maar ja, ook Thierry heeft er onder geleden. Een paar stemmetjes minder gekregen in volgens mij was het Berg op zomer uit mijn hoofd. Ja, ik heb het ook gelezen, maar oh ja, Monet kreeg in Goes de stemmen van Baudet. Ah, Goes was het, ja. ja. Wel in de buurt van het Berg op Zoom. De gemeente Leeuwarden lijkt een uitslag te hebben gepubliceerd, waarin consequent het lijstnummer bij het aantal stemmen van de partij in kwestie is opgeteld. <laughs> dus dat is gewoon iemand. <laughs> okay. Iemand die heeft zo'n verticale kolom zitten doen, die het die bovenste getal meegenomen. Dus partij 1, die kreeg één stem extra. En partij 24, 24. Oh, en daar had natuurlijk de LP 23 stemmen. <laughs> <laughs> ja. Ja. Maar nee, Leeuwarden, dat is het... Uh, ik weet niet, en heb jij ook nog LP gestemd? Nee, ik, ik, ik had gehoord in een filmpje uh, van LP'er dat wat de LP uh, al 24 jaar deed, dat werd door Geen pijl gedaan. en um, Geen pijl had de Marokkaanse meneer op uh, de lijst die ook nog in een rolstoel zat. Dus ik dacht, nou, laat ik eens een paar uh, geven <laughs> in verband met dat uh, migratiehoofdstuk. Dat vond ik wel grappig het eerst dat ik toch niet had verwacht dat het echt een succes had. Marokkaan in een rolstoel gestemd. Ik heb op een Marokkaan in een rolstoel gestemd. Van een uh, ja. Een rechtsconservatief partijtje dat het ook niet heeft gered. Maar ja, meer voor de fun. Ik, ik, ik, heb, de, ik heb dit jaar de verkiezingen niet heel serieus uh, genomen. Dat, dat is in het verleden wel eens anders geweest. En dat heeft gewoon te maken met, uh, met, met, met, met drive. Ik, ik, ik had dit jaar niet het idee, niet, niet, niet een stukje gunfactor van wat, wat ik dacht, nou hè, daar ga ik... Uh, ja, daar ga ik voor. Of, of, of dat lijkt me aardig. En uh, om stemmen te verbranden, ja, dat vond ik ook niet zo. Maar in ieder geval, ja, het geeft wel aan. Hè? Ik denk dat uh, heel veel mensen dat die stemmen op partijen die niet.. Uh... Die niet worden gekozen. En ik denk ook dat heel veel mensen de politiek totaal uh, zat zijn. En ja hopen dat uh, dat, dat, dat, dat uiteindelijk wordt begrepen. Dat uh, meer politiek niet, uh, niet helpt. We moeten gewoon minder politiek hebben. Zodat mensen meer hun, uh, ja, hun eigen gang kunnen gaan. Ja, precies, inderdaad. ja, ja Misschien komen ja, we eigenlijk gelijk op mijn uh, artikeltje. Ik heb uh, een heel klein... Uh een stukje op mijn blog van Radio gepost... Uh, over waarom ik geen lid meer ben van de LP. Uh, ja, de vorige week hadden we het eigenlijk al aangekondigd. Uh, Peter en ik zouden ons uh, lidmaatschap opzeggen. En uh, ja, dat goed, dat is er nu dus van gekomen. Ik heb uh, de e-mail gestuurd. Ik ook. Oh ja, toevallig. Mm. <laughs> en ik had ook nog even op de blog uh, geschreven waarom ik dit uh, dan deed. Ik denk, nou ja... Uh, laat het eerst in goede stijl, eerst in de media gooien en dan de, de persoon in kwestie uh, inlichten. <laughs> dan kan hij het via de media vernemen. Ja, goed. Ja, ja dat is natuurlijk. Uh, dat is, in feite zijn het verschillende dingen. In mijn blog zeg ik dan van. Uh, ik doe het eigenlijk omdat ik. Uh, hoe dat? Het, geeft me, het maakt me niet meer gelukkig. Maar ik, ik, ik zeg daarvoor dan van. Het is niet vanwege uh, dat het dat bestuur op stel ambtenaren lijkt. Het is niet omdat uh, ik niet in. Uh, dat ik gewoon eigenlijk helemaal niet meer in de democratie geloof. Eigenlijk zijn dat bij elkaar opgeteld wel de redenen... waarom ik me niet meer zo gelukkig voel bij de LP. De algemene vergadering die vond je ook altijd heel spannend, toch? <laughs> ja, ja, ik ben letterlijk een keertje in slaap vallen. <laughs> ja, ik, ik, ik, ik, ben, ik ben wel benieuwd. Hè? Want uh, ik, op zich denk ik voor de LP kan, uh, is, is alle publiciteit natuurlijk wat. Dus ook negatieve publiciteit is dus publiciteit. Dat heel goed kan, uh, kan, kan, kan werken. Maar ja, waar het uiteindelijk naartoe moet. Uh, als je iets wilt bereiken dan moet je komen met een stukje storytelling hè? dan moet je zeggen ja, wat je wil en waarom dat je bestaat. Nou, en Ik denk dat dat, dat de, afgelopen tijd, hè, de afgelopen tijd heb je vooral gezien wereldwijd trouwens binnen het libertarisme dat mensen allemaal hun, hun, hun eigen dingetje uh, aan, aan, aan het libertarisme wilden wilde toevoegen. En Gary Johnson had natuurlijk een aantal uh, wat van die linkse dingetjes die hij wilde toevoegen aan, aan zijn LP. Nou, in Nederland is natuurlijk dat migratiehoofdstuk uh, toegevoegd met uh, hoofdstuk 0 of uh, tot en met uh, nou in ieder geval iets waar, waar een IND voor nodig is, laat ik het zo zeggen. En ja, zo heb je in alle landen heb je wel iets wat, wat naast het libertarisme is toegevoegd, omdat men dacht dat libertarisme ja, of te saai was, of dan ging het alleen maar over de overheid, of ja, dan dus, dus, dus, dus vaak of, of te fundamentalistisch dat, ja, en dat, dat leidt tot enige verzadiging. Ik ben nu heel benieuwd wat, wat voor goede verhalen eruit uh, komen, die echt die mensen op de been krijgen, en of dat überhaupt gebeurt, hè, of dat het socialisme nu uh, definitief heeft gewonnen. Wat denken jullie? Ik vind dat het, met, de, met de hele LP. Degene, er wordt altijd gezegd van ja, het is een beetje te radicaal en mensen schrikken ervan, want die hebben allemaal ja, maar we moeten wel uh, een vangnet hebben of we moeten wel uh, wegen en uh, blabla. Uh, dus laten we maar wat water bij de wijn doen en met een flat tax komen ofzo. Want dan, uh, dat, ja, dat maakt ons geloofwaardiger. En ik denk altijd, van, ja, als je van je principes afwijkt, maakt je gewoon ongeloofwaardiger. Want ze zeggen, ja, belasting is diefstal, maar we willen wel zoveel procent belasting stelen om ja, het leger overeind te houden of zo. En je ziet dat eigenlijk in Amerika. Ron Paul die is het meest succesvol van allemaal geweest. En die heeft een heel radicaal geluid. En dan zie je er, is hier zijn zo zoon Rand Paul, die gaat een beetje water bij de wijn doen. En Gary Johnson ook. En uh, ja, die hebben allemaal iets van, uh, ja, we moeten wel uh, bake my damn cake, weet je wel. Als, uh, als de bakkers voor, voor een homo-stijl geen taart willen bakken, dan moeten ze daartoe wel gedwongen worden door de staat. Uh, want uh, ja, met zo'n raar standpunt, kan je niet meer wegkomen. En ja, dan, dan zie je dat ze, dat ze het beginnen te verliezen juist. Dat het, het, de sterkste run tot nu toe is altijd de meest principiële run geweest. Mm -hmm. hoe, hoe extreem die ook was. Ja, is dat is ook een van mijn redenen waarom ik, uh, ja, waarom ik eigenlijk uh, ja, de LP gewoon vaarwel heb gezegd. Uh, nou, niet vaarwel. Ik heb wel gezegd, hè, maar aan het einde van nou, ja, als Twan Anders weer terugkomt als lijsttrekker, dan, uh, dan overweeg ik in ieder geval ook weer mijn uh, terugkomst. Ja, ja. Maar inderdaad, dat is ook een beetje wat Peter zegt, dat uh, op, het, op het moment dat je ergens voor staat, he, zoals de Partij voor de Dieren ook, dat, dat is eigenlijk is dat, is dat precies hetzelfde. Het is ook heel, ja, he, je, je kunt er inderdaad uh, in het buitenland kun je er grappig over doen. In Nederland hebben we een, een uh, party of the animals. Nou, dan uh, lachen mensen, dat vinden mensen grappig. Maar toch, omdat het ergens voor staat in, in al die, uh, die, die partijen die de die, die nuance eigenlijk, het, het grote midden, omdat het ergens voor staat, is het wel een van de weinige partijen die op eigen kracht, hè, dus zonder wat men noemt uh, zetelroof, het, Marianne Thieme is niet uit uh, GroenLinks getreden, maar op eigen kracht heeft hij toch een aantal zetels weten te, bema te bemachtigen in de Tweede Kamer. Dus ik denk dat inderdaad, uh, wat, wat Peter zegt, het principiële uh, beter scoort dan een flets verhaal. Of je moet van het fletse verhaal een heel goed verhaal weten te vertellen. Maar dan moet je echt uh, ja, sprekers zijn, om het zo te zeggen. Ja, je zag ook dat, dat in Amerika, ik geloof dat het Gary Johnson was, die dan als eerste begon van... Nou ja, de libertariërs die zijn eigenlijk uh, fiscaal, zijn ze conservatief en... Uh, ethisch maar over abortus en dat soort dingen zijn ze uh, liberals en hij probeert zich aan alle twee die, uh, kanten vast te knopen die, die alle twee, twee kanten waar mensen eigenlijk helemaal genoeg van hebben dus je kan, je kan beter niet zeggen van uh, ja, wij, wij zijn eigenlijk een beetje van, van democraten en een beetje van republikeinen terwijl dat alle twee partijen zijn die, die hun, hun achterban gewoon enorm genaaid hebben en aan lobbyisten verkocht <tankt> uh, je kan beter gewoon zeggen dat je er niks mee te maken hebt, dat je met alle twee die kanten niks te maken hebt Wij zijn nog conservatief, nog progressief. Nou, weet je wat hij gedaan heeft? Want dit, dit exact wat jij nu vertelt. Dat heeft hem destijds als republikein, als republikeins gouverneur of kandidaat voor gouverneurschap van Nieuw-Mexico, heeft hij exact met dat trucje heeft hij het gouverneurschap gewonnen. Toen zei hij van Gary Johnson is fiscaal-conservatief, maar sociaal-liberaal. Ja, ja. En dat is wat hem destijds als... Republikein in een blauwe staat, in een democratische staat, zeg maar uh, ja, het gouverneurschap uh, opleverde. Ja, maar waar je vooral naar moet kijken wat er bij de huidige verkiezingen in Amerika, en ik denk dat dat ook in Europa wel geldt, dat mens, mensen zijn de status quo nou gewoon helemaal zat. Ze voelen, ze voelen zich gewoon helemaal verraden en genaaid. En daar moet je tegen afzetten. En als je je afzet, en dat is wat waarom Trump ook gewonnen heeft, denk ik. Dat was iemand die was eigenlijk door de Republikeinen gehaat en door de Democraten. Dus ja, ja dat, dan, dan denken de mensen van, nou, misschien is dat dan iemand die aan onze kant staat. Want we, we weten in ieder geval zeker dat, dat Mitt Romney niet aan onze kant staat. En Hillary Clinton ook niet. Uh, dus ja, ja. dan, uh, dat, dat moet je gewoon duidelijk maken. En, ja en ik denk, ik denk dat, dat dat dat de Gary Johnson die ging te veel uit van uh, wat hem in het verleden succes bracht, weet je wel. Mm. Als, bij het gouverneurschap, maar ja, gouverneur staat ook niet zoveel voor in, uh, in de VS. Nee. Ik bedoel, ja, in sommige Amerikaanse steden hebben ze gewoon een hond of een kat als, uh, als, ja, als burgemeester, ja, ja. weet je wel. er stelt dus, gewoon niks voor, die functie. Mm -hmm. <laughs> Leuk dat jij gouverneur bent, je mag af en toe wat roepen in de media, maar... Uh... En je kan wat uh, wetten steten hoor, en dat heeft hij dan uh, ook... ...goed gedaan, maar ja, voor de rest stel het ook niet zoveel voor. Maar het is, uh, ja, goed, ja, wat Gary Jones gedaan heeft... ...is vooral zijn campagne uit de jaren negentig uh, herhalen eigenlijk, of herkouwen. Ja, dat is natuurlijk uh, slim om te doen met hem. Uh... Ja, en ik heb ook een uh, podcast gehoord van de campagne-manager van John McAfee. Die werd ge... uh, uh, Ja, Weiss, was ja, het? Of, uh... werd geïnterviewd door, uh, door uh, Tom Woods. Nou, ja, ja, ja. als je dat hoort wat voor bagger die Johnson heeft uitgehaald... dan zijn mensen die keren hun portemonnee om om het libertarisme vooruit te helpen. En die gaan dan naar de, die geven dat aan de Libertarische Partij. En dan stellen ze daar gewoon een vent aan als campagneleider. Gary Johnson die, uh, die had een campagneleider die kostte 800.000 dollar per jaar. Dat is acht keer zoveel als die van Hillary Clinton. En die had geen ervaring dat <laughs> toen... ja, inderdaad een goede podcast inderdaad. dat is inderdaad, toen werd echt de vuile was uh, buiten ja, zitten, het, is, ja. ja je, het is een beetje zo waar je mag de vuile was niet buiten zitten, maar als je dat hoort dan denk je, ja, je moet echt ogenblikkelijk ophouden met geld aan die aan de Libertarische partijen in ieder geval in Amerika te geven, Want dat... ja, en die hebben de schuld van de vorige, vorige campagne nog meer eens afbetaald hè? Ja, het is, uh, het is eigenlijk <laughs> als je het hoort is dat berg oplichters en ook backstabbers gewoon, er gaat er mensen wegkopen bij de bij de andere campagne van andere libertariërs. Ja, het is uh, het is echt ongehoord dat ja, kennelijk als je politieke gaat worden, gewoon altijd vuil. En zelfs als je bij een principiële club als libertariërs eh, ja, dat doet, dat trekt nog steeds de bevels. En het is zo zelfs dat Judd Wise zegt: ja, de Libertarische Partij dient een doel, en dat doel is. Om de slechtste elementen uit het libertarisme in quarantaine te zetten in de politiek. <laughs> dus die, die, die kun je lekker met elkaar in een kamer zetten om met politiek bezig te zijn. En dan, dan ben je er vanaf. Dan heb je de, de, de slechtste elementen geïsoleerd uit het libertarisme. Hij had een hard oordeel had hij. en het lijkt me een integer die. Die, uh, als ik zo hoor wat hij zegt, ik denk niet dat, het, dat hij uh, daar heeft aan te liegen of zo. Ja, inderdaad, ja, het is natuurlijk, uh, ja, als je onderweg bent naar Mordor, dan uh, moet je niet vreemd opkijken dat, uh, dat je van die schniegels uh, krijgt. Ja. Dan gaan we nog even verder. We gaan even naar de Tweede Kamer. Zo gaat de Tweede Kamer belastingontwijking onderzoeken, dames en heren. Dat was een van de redenen natuurlijk waarom de LP richting de Tweede Kamer uh, wilde gaan. Belastingontwijking is gewoon een morele plicht. <laughs> Ja, toch? <laughs> ja, dat is nog steeds uh, naast schuiven over die Panama Papers. De ja. commissie neer. We moeten gewoon, moet gewoon een standbeeld oprichten voor die mensen. Wegsluizen, <laughs> het woord wegsluizen mag nooit ontbreken. Als het over dat soort dingen gaat. Winst van particulieren naar het buitenland en het doorsluizen. Wegsluizen en doorsluizen in één zin hier. Van kapitaal via zogenaamde beverbus-firma's... door buitenlandse multinationals. Alle, alle enge woorden zitten er in buitenlandse. Oh, multinational. Dat is een, dat is een bedrijf dat in, in, in meerdere landen actief is. Oh jee, dat is super slecht. Hmm. Ja, ook van NOVIP zit ook in meerdere landen. Ja, <laughs> ja. ja, inderdaad. Ja. Dat is wel, op zich Zijn die belastingconstructies niet verboden staat er dan? Zoals een groep ambtenaren van Financiën eerder al concludeerde. Bij het team dat daar binnen het ministerie mee aan de slag moet... houdt zich nou keur, keur aan de richtlijn in de wet. Maar het verzet in de constructies neemt toe... moreel is er nogal wat, wat op af te dingen, vinden veel mensen. Ja, dit, uh, moreel is op afpersing natuurlijk niks af te dingen. Dat, uh, maar ja, om afpersing afpersing te ontwijken, daar valt moreel een hele hoop op af te dingen. Het zijn vooral de hele grote bedrijven die daardoor een lage belasting betalen... Uh, maar dan heb je het alleen over, uh, over volgens mij voornamelijk uh, vennootschapsbelasting uh, en dat soort dingen. Waar het natuurlijk ten koste van gaat, lijkt mij, uh, grote bedrijven hebben in een relatief duur land als Nederland ook nog wel relatief veel mensen in dienst. Daarom dat ze ook grote bedrijven zijn. Uh, ja, dus... ja, ja, bijvoorbeeld uh, mijn, mijn werkgever, die, uh, die heeft een, een, een oppervlakte van een compleet dorp waar, uh, zijn, waar een hoofdkantoor voor Europa zit. En er werken ja, heel veel um, Nederlanders, niet alleen, maar ook veel mensen uit andere Europese landen. Mm -hmm. ja. Ja. Die, die wonen, werken, leven in Nederland. als ja. dus, uh, je de AEX en de AMX neemt, dus de, ja, de, even zien, de, de, de, de top 50 of de top 100 grootste Nederlandse bedrijven, dat de meeste wel een fiscale constructie hebben stel je gaat al die fiscale constructies afschaffen, van wie gaat het dan het meeste ten kost? Nou, in mijn ogen niet van de directies. Dat wordt linksom of rechtsom wordt het wel gerepareerd. En hogere belastingdruk, oké. Maar dat zie je ook in de publieke sector. Het graaien blijft toch wel. Dat wordt niet bestreden. Alleen de kostenstructuur van die bedrijven, die neemt natuurlijk gigantisch toe, waardoor de kans dat er massa ontslagen komen, of dat, ja, het hele Nederlandse filiaal wordt gesloten, veel groter... Uh, dus ik voorzie dat het, uh, het, het aanpakken van uh, de belastingvlucht, wat, uh, wat de overheid nu aan, op dit moment aan het doen is, dat dat leidt tot uh, massa ontslagen bij de grote bedrijven en tot ja, minder loonbelasting. Want uiteindelijk betalen al die werknemers wel uh, 40% van hun salaris aan, uh, aan, uh, aan loonbelasting. En, ja, en, en grotere armoede. Het is dus ook zo dat meer uh, hogere belastingen, dat het betekent... ...meer belastinginkomsten, ik denk eerder het tegenovergesteld. Als het bedrijf waar ik werk, als dat zou verdwijnen uit uh, Nederland... ...dan uh, zou er één complete stad in Nederland gewoon in armoede wegzinken. Ja, ja. en kijk... Ja, gaat, gewoon, ja. gaat gewoon het leven weg uit die stad. Ja, ik kijk hoe, hoe Nederland op de... Hey, Nederland is wel groot, maar dat komt... Voornamelijk omdat we in, in, het, in het verleden dat we, dat we vrij dat we een aantal dingen heel goed hebben gedaan uh, in Nederland. En Nederland is ten opzichte van veel landen uh, nou, liberaler geweest, uh, de online infrastructuur is heel erg goed geweest, maar ja Microsoft die, die geeft ook kritiek en als je ziet met mensen die ADSL hebben dan zie je ook al dat het koperdraad wat begint te slijten, dat nog niet in alle wijken goed, uh, go goede glasvezel uh, aanwezig is. Dus dat Nederland ook alweer een beetje achterop uh, begint te raken. Nou, dat is zeker met die superhoge belastingdruk die we in Nederland hebben op, uh, ja, op inkomen. En dan heb je ook nog een hoge belastingdruk omdat de btw en de, de assurantiebelasting enzovoort enzovoort ook al vrij hoog zijn. En je hebt nog eens een keer hoge, hele hoge accijnzen op benzine, op energie, op gas... En ligt, ja, dan, dan, dan denk ik dat, dat, dat we een hele arme tijd tegemoet gaan. op het moment dat we nu nog meer uh, belastinggeld proberen binnen te harken. Want dat is uiteindelijk wel het doel van het aanpakken van Ah, Je vraagt je wel af als je hier zou lezen: bijvoorbeeld, dan gaat het over die constructies van U2 en Starbucks en zo. En dat zijn natuurlijk royalty-constructies. Nederland heeft een beetje een uh, uitzonderingspositie op het gebied van royalties. Die worden hier heel laag belast. Dus wat ze, ze bij Starbucks gedaan hebben is. Is gewoon zeggen we ja, we hebben een recept voor koffie. Dat is heel uniek. En alle, al onze koffiebedrijfjes die moeten royalties afstaan. om dat koffierecept te mogen gebruiken voor deze enorme, geweldige Maggiati. En de, de truc is dus dat al die, al die winst die wordt zeg maar, als royalties in Nederland geboekt. Mm -hmm. En daar heel laag belast. Ja. En dat doet, uh, YouTube doet het ook. Met, uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk een, ik denk dat het, dat het een truc is waar, waar op zich wel wat belasting over binnengehaald wordt. Maar uh, wat ook niet, niet zo heel veel arbeidsplaatsen oplevert. Maar het is wel zo, er gaan hele grote bedragen gaan doorheen. En ja, daar, daar er worden dan uh, ja, een paar miljard wordt daar, uh, uit weggevist. Uh. Dus, ja. oh, je, je, je, je, in, in, in steden speelt heel erg de leegstand van het, uh, van, van het winkelcentrum en als je nu een keten hebt die in Nederland enorm is gegroeid, dat is, uh, dat is Starbucks. Starbucks zorgt ervoor dat heel veel winkelpanden panden, zijn in, in, in Nederland. Ja, en kijk maar eens wat er gebeurt... ...op het moment dat Nederland er niet meer toe doet. Volgens mij, al die socialisten... ...die zeggen, nou, er moet meer belasting... ...worden gegeven aan die grote bedrijven... ...die gaan dat zometeen allemaal merken... ...want uh, de instroom in de bijstand... Uh, het, het, ...het aantal mensen... In de, in, ...in de dwangarbeid... ...dat zal enorm toenemen... ...als je die grote bedrijven... Uh, ...ja, maar vo, voldoende... ...in, uh, in, in, in hun funda fundament... Uh, ...begint te ze vallen op een moment uit en dan heb je ze niet meer in Nederland... want er zijn voldoende andere landen waar de belastingdruk helemaal lager is... en waar de economie ook helemaal sneller groeit. Een half procent, wat is de groei in Nederland? Het ja, stelt weinig voor. Is er überhaupt nog groei? <laughs> ja, er is groei, maar de groei is misschien minder als de inflatie... maar nominaal zal er ongetwijfeld nog een beetje groei uh, zijn... Nee, ik... ja, het gaat altijd over nul en dan nog een cijfer. Maar het is nooit uh, van, nou, groeien nou naar 10% of zo. Weet je? Ja, maar dat ja. komt er. Een... Het zijn geen, ja. Chine geen Chinese getallen. Ja, maar je, je belast jezelf niet de crisis uit. Dus op enig moment, dan krijg je wel die 10% krimp. En ja, die komt vaak sneller dan verwacht. Ik heb ook contacten in, uh, in uh, Zimbabwe een paar. Dat is ook wel grappig om te horen wat daar, uh, wat daar gebeurt. Maar ja, dat, dan, dan zie je gewoon hoe snel dat het gaat met een, met een beetje meer uh, overheid. Ja, zeker als er met die schulden zit er allemaal enorme hefbomen op allerlei zaken. Mm -hmm. En dat betekent dat je een systeem hebt wat met een, een hele kleine verschuiving die hoeft maar ergens te beginnen. Eén bedrijfje dat weggaat. dat kan enorme schuivers tot gevolg hebben. Want dan gaat iedereen die gaat opeens in dat hele bouwwerk alle bakersloper verzetten. En ja, het is inderdaad dat al die BV's zeggen van nou, Nederland dat werkt niet meer uh, goed. Dan uh, ja, denk ik niet dat Starbucks zijn zaken gaat sluiten, bijvoorbeeld hier. Maar misschien gaan ze hun hoofdkantoor in Cyprus vesten of zo. Uh, zoals mijn bedrijf zijn hoofdkantoor naar Singapore verplaatst heeft. En dan, ja, dan heb je nog wel. Heb je allemaal Starbucks-kantoren die nul winst maken waarschijnlijk hier in Nederland. Omdat ze dan royalties moeten afdragen aan het hoofdkantoor in Singapore. Ja, plus Singapore is een veel grotere markt dan Nederland. Dus waar gaat Starbucks dan investeren? Als je zegt, er zijn al een aantal bedrijven of hele grote IT-bedrijven die hebben wat nieuws bedacht. Maar die zeggen, nou Nederland, dat vinden we niet interessant, die 17 miljoen mensen. We vinden Singapore is veel interessanter. <laughs> het, is, het is natuurlijk niet zo dat, dat we automatisch interessant zijn voor, uh, voor, voor bedrijven om hier uh, activiteiten te gaan ondernemen. Op, op, op de wereldbevolking van, uh, nou wat is het, 6 miljard mensen, stelt natuurlijk een bevolking van 17 uh, miljoen mensen, waarvan ook nog een steeds groter deel, uh, nou ja, uh, grijze plantjes achter de geraniums uh, aan het worden is. Want de bevolking vergrijst ook nog. Ja, op een ene moment ben je commercieel gewoon niet meer interessant. En ja... Dat gaat enorm pijn doen, want dat gaat, uh, ja, die belastinginkomsten die zie ik nog wel eens een keer met 20% dalen doordat alles verkeert. Ja. Ja, wat, wat ik ook wel een beetje vind aan, aan dit soort artikeltjes over belastingontwijking, altijd vanuit gaan alsof belastingontwijking altijd vanuit hebzucht is. Ja, belasting, belasting innen is natuurlijk vanwege hebzucht. Ja. Maar uh, ja, ze zien nooit in dat, dat er natuurlijk een aantal dingen met belastinggeld gedaan worden die zo schadelijk zijn. dat Alleen daarom zou je het uh, niet moeten willen. Maar dat, uh, daar hebben ze het nooit over inderdaad. Het is nooit van iemand die ontwijkt belasting omdat het gewoon niet eens is met wat Nederland met de belastinggeld doet. Het is gewoon zo gefrustreerd over die jsf stal ja, dat hij zo zit op. Dori, nou ga ik mijn belasting betalen in Liechtenstein, weet je mm. wel. Ja, dat zou toch ook kunnen. Dus ik, ik ken inderdaad wel ondernemers die hè, zoiets hebben van... ja, postverdorie, je kan in Nederland niet rondkomen... Uh, ...met mijn kleine bedrijfje wat ik heb... ...dus ik ga maar in België zitten... Uh, ...die ken ik wel... ...maar dat is gewoon puur uit overlevingsdruk. in België die ook een enorme belastingdruk is, toch? Ja, maar je hebt... ...ja, goed, het is, is de jaren negentig natuurlijk... ...waar ik het over hmm. heb... ...toen kende ik een ondernemer die naar België vertrok... ...omdat hij in Nederland gewoon uh, zijn zaak niet draaiende kon houden... ...vanwege de belasting... ...en toen hij in België ging zitten... ...toen kon hij beter rondkomen met zijn bedrijf. Hmm. Ja, dus uh, dat scheelde om een paar duizend euro per jaar. Goed, hij had een klein bedrijfje... Maar... Ja, je hebt hier zo'n uh, ja, in in Europa wil ze een kartel gaan vormen. Dus ehm. Uh overal die belasting naar een minimumtarief en ja, dat er eigenlijk geen uitwijking meer mogelijk is. Tenzij je buiten de EU gaat en als je buiten de EU, dan worden er ook weer uh, dan worden er enorme muren opgetroffen dat je trokken, dat je niet mag handelen en ja, dus uh, je mag niet zomaar exporteren naar, uh, naar de EU toe natuurlijk. Yeah. Ja, zeker niet als je net vertrokken bent. Is net zoals het, als de UK, die willen dan uit de EU weg, Ja, moet je eerst 100 miljard betalen om... Te mogen handelen met onze burgers, met onze onderdanen. Wie denk jij dat jij bent dat je met onze burgers, ons, ons ja. bezit kan handelen? <laughs> ja. ja, je bent eigenlijk gewoon in gijzeling word je gehouden door. Door de lui in Brussel. En die weten dat er gewoon mensen graag zaken met We Europeanen willen doen. En dan zeggen ze nou, eerst betalen aan mij voordat je er langs mag. Wij controleren de grenzen. En die grenzen, dat willen ze allemaal heel graag, die daar. Kijk, ze is om grenzen schreeuwen. Ja, ze voelen zich veilig. Ja, inderdaad. Nou, voordat we nog even doorgaan naar het volgende bericht. ik uh, we had ook nog het bericht natuurlijk over de Stones in U2... Waar, uh, waar altijd een en ander over gezegd was. Maar wilde jij daar nog iets over kwijt, uh, Peter? Nee, ik vond het wel leuk de verdediging die voerde aan... Uh... De term belastingontwijking is uh, bovendien een tegenstelling. Er zijn twee zekerheden in het leven. Dood en belastingen. Beide zijn niet te ontwijken. Dus hij zegt, belastingontwijking kun je niet doen. Onder de streep betaalt zowel promogroepen als U2 Limited winstbelasting in Nederland, zegt hij. En uh, ja, dan krijg je dat natuurlijk. Dus de commissie heeft achterdocht. Dus die, die horen dan deze lui. En die zeggen: Ja, het is wel erg toevallig dat U2 vanuit Ierland en Nederland vertrok. Net nadat de eerste belastingstelsel werd aangepast. En het feit dat hij geen fiscalist is en zodoende niets over belastingconstructies kan vertellen, overtuigt niet. En dan krijg je die commissielid Chris Van Damme, als je foto ziet... het is een enorme speknek... Het, ja, het ziet er al uit als zo'n belastinggraaiend varken... die uh, kon zich na twee uur voor... niet inhouden deze, deze speknek... wanneer Favier opnieuw... zijn werkzaamheden in Amsterdam probeert uit te leggen. Van Damme wil naar de essentie. Welke economische waarde voegt Favier toe... in Nederland en is Promogroep... niet gewoon een administratiekantoor? U zeilt vorstelijk om die vragen heen... en u houdt zich van en domme... zegt de CDA. -er. Ja, dat is natuurlijk... Dan gaan ze op een, op, een more, op een morele hoogstoel zitten? Terwijl het gouden stel smeren afpersers zijn, hadden ze zich heel moreel uh, vanuit de hoogte gedragen. Van dan vindt Favier dan ook niet geloofwaardig mee, wanneer, wanneer hij beweert door een klein takje verantwoordelijk te zijn van de totale opbrengst en niet zegt te weten waarom de Stones en YouTube destijds voor Nederland hebben gekozen als belangrijkste vestigingsplaats. Ja, ja, dat. dat uh, nou ja, dit soort mensen zijn een heel uh, smerig rikende individuen. Ja, inderdaad. Ja. Wat, wat zou je daar tegen moeten zeggen eigenlijk? Ja. Ze willen eigenlijk alleen maar horen, ja, ja, wij zijn gewoon graaier. Wat moeten jullie betalen om jullie af te zijn? Wij zijn. willen ons Zoals. eigen geld uh, uitgeven. Ik las dat ergens laatst. Er, ja, er was een uh, maatregel getroffen om te voorkomen dat mensen ongestoord hun eigen geld konden uitgeven. Dat werd gewoon echt zo gezegd. Uh, dat was, dat ook, ging ook over belasting ontwijken. Ja, dat dat moest, toch niet, moest toch niet kunnen dat mensen ongestoord hun eigen geld gingen uitgeven. Mm. Uitgeven? Ja. Dat is toch wat is er ooit wel eens het een woord zelfuitgever voor bedacht. Dat, dan... <laughs> dat, je dan, eh, dat iedereen heel verschrikt doet. Dat is uh... oh, Piet van de Buren, zijn zelfuitgever. Een zelfuitgever? Dat <hast> is volgens een beetje raar. Ze zijn toch juist tegen mensen die het geld oppotten ergens? Ja, dat is raar. Met de belasting het is het altijd fout. Als je het verdient, is het fout. Als je het bewaart, is het fout. Als je het uitgeeft, is het fout. Gewoon als. In beweging komt geld en is het fout. En dan gaan ze gelijk met vingertjes zwaaien en dan willen ze er een percentage van zien. Dat is, uh, maar het maakt op zich niet uit. We ja, het... uh, willen gewoon dat geld hebben. Dat is trouwens ja, omdat jij een raaier bent. Ja. <laughs> je wilt het geld niet met me delen. Dat is niet eerlijk. <laughs> Oké, okay, dan deel ik 50% met je. Dat is nog niet eerlijk. Ik wil 51%. Nou ja, de Janken is net zo lang als ze 100% hebben. Dus ja. niet, niet alleen Janken en Zeuren. Het is gewoon, uh, je bent een schoft dat je, dat je niet alles aan hun geeft eigenlijk. Als je het verdient, uh, met inkomstenbelasting betalen. Als je het uh, bewaart, dan moet je vermogensrendementbelasting betalen. Als je het uitgeeft, dan moet je btw-belasting betalen. Maar je moet altijd, als, als geld in beweging komt, moet er gelijk allemaal zand tussen gestrooid worden. Om het uh, allemaal af te romen, overal. Ja, klopt. Maar we gaan weer verder met de berichten. De, de NIVD. Dat is uh, de Nederlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of zoiets? Uh, ja, dat is hem denk ik, ja. Ja, ik heb het goed uh, ik... Milita Militair, hè? de M uh, van Militaire Inlichting. Oh, ja, ja ik ben een beetje dyslexisch. Ik, ik was de N, maar uh, de M inderdaad. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Die wist uh, van een mogelijke corrupte ambtenaar af. En die deed natuurlijk geen flik, <laughs> Precies. <laughs> Ja, dat is een vriendje. Ja, het was iemand die, uh, die deed drie dagen per week de beheren, het beheren van het wagenpark van de MIVD. Ah, kijk, daar hebben we het al. Hij regelt andere, andere geheime voertuigen die niet geregistreerd staan bij het reisdienst voor het wegverkeer. Dus dingen die gewoon uh, geen APK-keuring hebben, die gevaar op de weg zijn. Hij reed zelf ook jarenlang in zijn ongeregistreerde auto. Dat moet ook heerlijk zijn door zo'n flitspaal te scheuren met zo'n ongeregistreerde auto. Ja, ja, dat zijn die hardrijders die wel eens voorbij ziet sturen. Ja, dan moet je niet denken, oh, kan ik ook doen. Nee, dat is iemand van de MIVD, de Veiligheidsdienst, en die rijdt in een ongeregistreerde auto. Ook beheerde hij een nep verhuurbedrijf, wat, uh, wat door de MIVD als dekmantel werd gebruikt. Dus kennelijk heeft de MIVD een dekmantel en dat is een nep-verhuurbedrijf en dat, uh, daar, dat beheerde hij. Okay. Maar ja, wat hij natuurlijk deed is dat voor, uh, hij werd door Renault en Peugeot werd hij, werd hij omgekocht om uh, speciaal veel Renault's en Peugeot's te kopen. <laughs> Ja, dus daar kan je ze aan herkennen. Die mensen van de rijmendienst Die rijden in een Renault of een Peugeot rond. Een hele dure idee. <lacht> en, uh, uh. Ja, van tussen 2011 en 2011 uh, hebben die, die inkopers omgekocht. Ja, dat krijg je natuurlijk. Die zitten daar een inkopers. Die zitten op een enorme zak belastinggeld. En die mogen dat dan uitgeven. Dus die worden helemaal gewoon gewind en gedined door, uh, door de, de autobedrijven. Maar het was toch een beetje te ver gegaan. Dus uh, met, om voor deze aanbestedingen te krijgen. En die autobranche heeft uh, met een klokkenluider in 2011 aan de zaak het licht gebracht. Waarna minister, oud-minister van Defensie Hans Hille van wederom het CDA dat gelijk in de doofpot stopte. En uh, verzweeg voor Tweede Kamer en Justitie. Want hij achteraf zei hij dat te doen omdat hij de zaak intern wilde oplossen. Ik had hij dat maar verzwegen. Kunnen we het verder over zeggen, hè? Zo gaat het. Zo gaan die dingen inderdaad. In die, in die kringen, ja. ja. Ja, het is allemaal zo geheim, hè, de MIVD. Het moet allemaal in achterkamertjes en het mag niet openbaar in, uh, in, de, in de kamer worden gediscussieerd. Want stel je voor dat er staatsgeheimen op uh, tafel komen... Dus het is een, uh, een, een ultieme plaats om uh, te frauderen. He, de AIVD en de MIVD, als je, als je fraudeur bent, dus ja, veel P van zijn nu op uh, dit moment op zoek naar een nieuwe baan. Nou, dat zijn wel de plaatsen waar je heel aardig uh, aan de slag kunt. Als uh, P van A' of VVD CDA, et cetera. En lekker ongestraft. Een beetje rondscheuren. Terwijl de rest van het van plebs gewoon lekker geflitst worden. Ja. ja. Ja. Maar goed, dan hebben we natuurlijk ook nog... Uh... Het naastissen in Rotterdam, want dat moet wel bestraft worden natuurlijk. Tenzij je natuurlijk een uh, NIVD'er. Of sorry, een MIVD'er. Als je een ongeregistreerde MIVD'er bent. <laughs> ja, dan mag je lekker stissen zoveel ja. je wilt. <laughs> maar dit gaat natuurlijk om een bepaalde bevolkingsgroep in Nederland die de gewoonte heeft om. Uh, als de vrouwen er appetijtelijk uit uh, vinden zien, dat ze dan een bepaalde uh, geluidje maken met hun mond, om hun. Uh, erkenning te, de, te tonen van vrouw, je bent mooi en wat dan met de pst, pst, en, uh, weet je wel, dat soort geluiden uh, beloond. En niet alle vrouwen zijn ervan gediend. Nee, en, uh, ik, ik denk ook dat het, uh, het geluid geeft niet alleen aan ik vind je mooi... maar ook uh, ik heb 4100 euro en drie maanden zelfs om om uh, weg te gooien. Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> <laughs> Voor jou stelsel, ik het Maar goed, die gaan dan weer andere geluiden verzinnen natuurlijk. Hè? Uh, ja, ja, het is allemaal zo, zo vaak. Want ik dacht dat vroeger op de bouwvak... daar floten ze dan ook naar vrouwen, toch, als ze die mooi vonden. En ja, eh, opeens is het dat vrouwen zich allemaal bedreigd voelen daardoor. Ik, eh, ik kan het niet moorden natuurlijk... Het kan ook zijn dat de vrouwen die niet nagefloten werden, dat die, uh, die ja, dan in de ja, gemeenteraad ja, ja. zitten, dat die dan zo is pot potverdorie <laughs> naar mij fluiten. Dan naar niemand. <laughs> dan fluiten ze maar naar niemand. Dan <laughs> naar niemand. Ja, dan gaan we dat bestraffen. Nou, het, het, het is toch omdat uh, omdat bepaalde straatstoffies uh, van bepaalde komaf dat doen uh, momenteel. Uh, ja, het komt ook een beetje uit uh, leefbaar, hè? Ja, inderdaad, ja? dat is een beetje... Het is, het is ook een plan van leefbaar uh, in dat op, op... Ja, inderdaad. En, en, en het grappige aan leefbaar is trouwens even een tussendoortje. Die willen zich nou distancieren van de PVV. Omdat de PVV nu in één keer ook in Rotterdam een afdeling wil oprichten. Mm -hmm. Ja, maar wel gewoon een, een pak van dezelfde laken. Ja, ze gaan uh, met Baudet zaken doen, hè? Dus, ja, ja, ja. Uh, leefbaar Rotterdam, dat wordt dan een soort van lokale tak van uh, vorm van democratie. Ja, maar goed, ga verder, jullie. Nee, maar dat is inderdaad dat is, uh, dat is wel grappig. Ik, ik, ik zou zeggen, ja, uh, het, het gaat om verbale dingen, hè. Waar eindigt het? Wat, wat ja... Hier gaat de, de vrijheid van meningsuiting gaat hier Brevent uh, in Bola, aan de onderdoor, denk jij. Nou, ik weet, ik weet niet uh, te kijken uit. Het gaat om uh, nazissen, uitschelden, naroepen, om seks vragen of achterna lopen. Of in het nauw drijven. Uh, achterna lopen, dat is ook al... Uh, ja, als op... je gewoon over straat loopt, loop je automatisch een vrouw achterna. Dan... Correct, ja. Dus een is, is dat, is, als een beetje druk Als je naar de vrouw staat, is dat dan... Het staat er niet bij, nee. Nee, nee. Maar het gaat om een gedrag waardoor vrouwen... gehinderd, beledigd, gekwetst, bedreigd of beperkt worden in hun vrijheid. Maar ja, be beledigd is dat natuurlijk ook subjectief. Dus uh, eigenlijk sissen ze omdat ze die vrouw mooi vinden en die voelen zich dan beledigd en gekwetst en bedreigd. <laughs> en, uh... Ik voel mij een sekssubject. <laughs> ja, dan is de vraag natuurlijk, als, dat is heel subjectief, want misschien voelen ze zich morgen wel beledigd als je, als je de deur voor ze openhoudt of zo. En dan mag je gelijk ja. 4100 euro afrekenen en drie maanden cel. Er komt ook een campagne om het allemaal duidelijk te maken dit. Als ze voor laten gaan bij de stoplichten, dat is dan, uh, eh, oh, ik zit wel eens in de auto en ik laat wel eens iemand even voor. Hè? Want uh, is het is dan druk in het verkeer en neer dan kom je dan een fietser tegen of een voor en dan laat je ze even voor voorgaan. Ja, ja dat, dat is eigenlijk dat, een soort dat, discriminatie dat, dat, is dat. Ja, nee, dat, dat, dat zou toch daaronder kunnen vallen. Uh, eigenlijk geeft je aan dat je ze slechte, slechte chauffeurs vindt, dat je ze voorlaat. Mm -hmm. En dat kan als beledigend worden ervaren. Er eigenlijk ook zo'n vrouwenparkeerplaats die extra breed is, dat is mm -hmm. eigenlijk een soort belediging. Ja, ja. je kan neerparkeren. Ja, ja. maar inderdaad voor, voorlaat. Uh, ja, ja. Nee, dit gaat uit heel uh, ver. Eén ding is heel zeker: dat als de overheid bedreiging van vrouwen gaat aanpakken op straat, of de, dat het dan absoluut niet weggaat, dat, dat het dan alleen maar erger wordt, Want dat betekent dat ze nog meer ambtenaren kunnen aanstellen. Want nu gaan er, uh, ja, ik las het ergens, ze gaan daar een paar extra ambtenaren opzetten of zo. Uh, handhavers, vier extra opsporingsambtenaren, daar heb ik het. Hm. Nou. Als het probleem nou opgelost is, dan, dan, uh, dan uh, krijgen die er geen collega's bij en geen ondergeschikte. Dus het probleem moet alleen maar erger worden. En dan kunnen ze binnenkort is daar een heel contingent van. Nee, de toren. Het ambtenaren die zich alleen maar daarmee bezighouden. En het probleem is nog nooit zo groot geweest, denk ik. Zo ook. Het VIS-departement. Ja, wat leuk is, die gasten zijn natuurlijk ook niet dom. Ja, die gaan natuurlijk andere manieren vinden om hun beoordeling. Over vrouwen kenbaar te maken. Dus die gaan ja, een totaal andere toe, natuurlijk. Ja, dat blijft. Die gaan gewoon vrouwen staren, want dat is nog niet verboden. Of die maken hele andere geluiden, of weet ik veel. Uh... Of die gaan ja, dingen doen die, die heel moeilijk te verbieden zijn. Ja. Zoals ja. aan oorlel trekken of zo, bijvoorbeeld. En dan, uh, <laughs> als je aan een linker trekt, dan is dat een complimentje. En dan voelen die vrouwen zich allemaal bedreigd door een linker trekken. <laughs> dan. Uh een <laughs> beetje ambtenaren hebben die dat allemaal gaan verbieden. Kijk, de jongens doen dat natuurlijk, omdat er een groep vrouwen is die dat wel uh, leuk vindt. En uh, ze doen het eigenlijk naar die, die groep eigenlijk, weet je wel. Ze doen het niet omdat ze de, de dat afgewezen willen worden. Ze doen dit omdat het kennelijk af en toe beloond wordt. Er zijn een groep vrouwen die dat wel, uh, ja, het wel leuk vindt en dat kenbaar maakt. En nou ja, dan hebben ze iets en doen ze iets leuks samen. En, uh, ja, ze dus doen het niet zomaar omdat het nooit beloond wordt, hè? Ja, dat denk jij. Ja, ja, dat, dat uh, durf ik dan weer niet te zeggen. sommige ja, mensen zijn ja, ook verslaafd ja, aan afgewezen worden? Ja, maar ik denk niet dat de hele bevolkingsgroep in Nederland... massaal collectief bezig is met dingen te doen... <laughs> afgewezen, om afgewezen, dat het enige doel is het afgewezen maar, worden maar, Soms heb ik het wel eens ik... idee, maar... <laughs> nee, nee, maar ik, ik heb in die kringen gewoond. Dus ik weet dat ze af en toe wel scoren, weet je wel. Dat zijn ook nog niet de meest intelligente van... Uh... Van de vrouwen die daarop ingaan. Maar goed, uh, ja, dus ze doen het omdat het beloond wordt. Maar dan gaan ze gewoon die hele tactiek veranderen. Dan gaan ze andere dingen roepen en doen. En uh, weet je wel, ze passen zich gewoon aan. Uh. Als je ja. toch 4100 euro moet betalen. Ja, waar ja, kan je het dan ja. alleen bij uh, het cisse laten? <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> ja, ja. ja, ja, ja, ja. Het kan op een gegeven moment ook een status worden, kijk, ik kan me die boete permitteren, ja. weet je wel. kijken ze hoeveel doekoe ik net heb. Net als ja. drugs, hè, roken en zo. Ja, ja Red Bull drinken, weet je wel, om zien dat je status hebt. En je onderbroeken, helemaal boven je broek uit dingen, van kijk, ik heb een Hugo Bosch onderbroek. Ja. <laughs> ja. ja, goed ja, nou ja, we zullen wel zien hoe dit gaat lopen. Maar ja, meestal uh, leidt dit anders tot andere dingen dan dat de overheid uh, bedoelt dat het zou moeten gaan lopen. En vaak wordt het niet beter. Um... Nee, nee nee maar goed ja in ieder geval iemand die uh, ja, waar je duidelijk niet tegen moet gaan sissen dat is uh, Theresa May om even naar het volgende bericht te gaan, want die heeft scheid aan mensenrechten, <laughs> ja daar moet je niet tegen gaan sissen, tegen een mens <laughs> die scheurt, <laughs> die scheurt met... je zoal stuk ervan <laughs> <laughs> Fuck mensenrechten. <laughs> ja, tegen <mijn> <laughs> En Dit was nog van voor, de, voor de verkiezingen, overigens. Hè. Dus, ja, zij, ja, ja. Uh, Het is een beetje een oud bericht, inderdaad. Maar, <coughs> ja, ze, ze zouden zeggen: uh, antiterrorisme, een harde maatregel. Ik ben keihard. En Theresa May is helemaal de vrouw van de. Van de totale politiestaten. Dus ze wil echt de, alle backdoors, geen encryptie. Ze wil gewoon iedereen af kunnen luisteren. Je moet eigenlijk een halsband om je nek hebben waarmee je gelijk uit te schakelen bij iedereen. En dan voelt ze zich veilig. En uh, <laughs> ja, ja, dat precies. zij al die knoppen heeft. Een groot paneel met knoppen waarbij ze mensen uit kan zetten. En... Uh, ze is gewoon de vrouwelijke, uh, hoe heet dat? Uh, Frank Underwood, maar dan de vrouwelijke ja. versie. En nou had ze gezegd, nou, ze dacht laat ik er nog eens een stapje bovenop doen, want mensen voelen zich onveilig. Dus uh, ik ga ze veilig laten voelen door te zeggen van. Uh, nou, als uh, human rights in onze weg staan naar meer veiligheid, om terroristen uh, aan te pakken, dan uh, dag human rights, zegt ze. Dus, uh, nou, ben ik ook geen voorstander van human rights. Want als je goed kijkt naar de, bijvoorbeeld de European Convention for Human Rights, dan staat daar in artikel 2 en 4 staat eigenlijk gewoon noemd, genoemd dat. Uh, slavernij oké okay is en de uh, moord ook en staat, als je kijkt naar die artikelen staat er... slavernij is niet oké okay, en moord mag niet. Maar dan staat er bij de subparagraaf... Staat er, tenzij de overheid je tot slaap maakt... tenzij de overheid je vermoordt... met een uh, court of law enzovoort. Dan, uh, dan is dat wel mogelijk. Dus eigenlijk staat er gewoon van... Nou ja, als, de, als het maar in de naam van de staat gedaan wordt... en de overheid, dan mag het allemaal wel. Dus ik heb ook niks met human rights. Maar het is wel zo... Uh, zo ja, antiterrorisme gooi de human rights maar overboord. En dat is wel... Ja, de, de fuik waar je ingeleid wordt, dat is uh, gewoon steeds een aanslag. En dan, ja, je wilt toch zeker hogere muren en meer camera's... en minder rechten hebben, want uh, dan, dan word je veilig. En het is hetzelfde als met dat sissen. Het wordt natuurlijk alleen maar erger en er moeten alleen maar meer maatregelen komen... meer vrijheid worden afgenomen... en meer belasting worden gegeven... en uh, meer schoenen uittrekken... En, uh, en door scanners heen enzovoort. En uh, ja, die kant gaat het op. En, en eigenlijk wordt hier ook al... is er van, uh, nou ja... Human Rights is het dan van... ja, je moet ook wel een beetje kunnen martelen. Dat was natuurlijk in Amerika ook al het geval... Als je, als je informatie nodig hebt. Want uh, ja, dat is een, een tikking bom is er dan... en uh, je hebt een paar seconden... en uh, je hebt gewoon een antwoord nodig... dus uh, dan mag je wel wat martelen. Om dus ja, uh, dat... Uh, en dat, uiteindelijk gaan dat soort dingen... ...komen altijd op je eigen onderdanen terecht ook. Hè. Dat, blijft zich, dat beperkt zich niet tot, tot buitenland. Net zoals oorlogen altijd. Het, het, eerst begint geweld in het buitenland. En dan denk je van, nou ja, maar wij zijn nog citizens. Wij hebben rechten. Net zoals in Rome. Hè. En dan is het Caesar crossed the Ru Rubicon. Dus over de rivier de Rubicon kwam die. En dan hoorde je uh, het, het leger te... te uit te, uit te zetten, zeg maar. Die hoorden te demobiliseren. Maar... Ja, hij moet zijn hmm. wapenrusting uittrekken. Uh, ja. en, en, uh, ja. Ja, maar en... Caesar deed dat niet toen hij de Rubicon ja. overging. En toen kwam het geweld, wat, wat voorheen beperkt was... tot uh, Gallië en uh, Germanië en zo, kwam opeens naar, naar Rome zelf toe. En dat gebeurt altijd, al die oorlogen in Afghanistan. En, want er zijn natuurlijk mensen die denken van... nou, we kunnen de wereld beter maken door, uh, door de regering van Syrië... en Libië en Irak in Afghanistan om te gooien en een uh, puppetregime neer te zetten. Diezelfde mensen denken ook dat ze problemen, een drugsprobleem kunnen oplossen thuis, door heel grof geweld te gebruiken. En die denken ook dat ze werkloosheid kunnen oplossen, of dat ze, nou, noem maar wat voor probleem er ook komt, ze denken altijd in termen van geweld en oorlog. Dus dat geweld wat eerst heel manifest is in het buitenland, dat komt ook altijd naar de, binnen de eigen landsgrens uiteindelijk. Dat is het, ja, het, gewoon de het levensverloop van een staat, zo. Zo gaat dat nou eenmaal zo... Eigenlijk was het ja, met, met Rome... eigenlijk was het gewoon... alles wat Rome veroverd heeft... was eigenlijk uh, een bufferzone voor, voor de stad Rome veilig te ja, ja, het was allemaal zelf, zelfverdediging. Ja, maar, ja, uiteindelijk krijg je de, uiteindelijk heeft, is het geëindigd... dat al die, die landen die ze veroverd hadden... die kwamen uiteindelijk verhalen halen in Rome... van potverdorie... Ja. Uh, <laughs> er waren al die, bar, die barbaren... die daar uh, even langskwamen. En er werd wel gezegd dat het hele Romeinse rijk... uit zelfverdediging gebouwd is. Hè? <laughs> en uh, ja... Uh, dat met, de, met het Verenigd Koninkrijk ook zo. Die hebben ooit hadden een wereldrijk waar de zon niet over onderging en die hadden de hele wereld bezet en gekoloniseerd. En nu komen al die uh, chickens home to roost, zeg maar. Al, al die lui die zitten. Nou, als je naar Londen toe gaat, dan lijkt het alsof je in Pakistan rondloopt. Dus, uh, ja, die, ja, ja, ja. Uiteindelijk komen die allemaal terug naar, naar uh, de kern. Om het verhaal te halen. ja. Ja, het is natuurlijk ook zo, want mensen hebben, de, hebben eeuwenlang de ervaring dat als er ergens een partij machtig is, dan moet je je gewoon om te overleven, flink slijmen en alles wat ze zeggen goedkeuren en geweldig vinden. En ja, dat hebben ze natuurlijk ook gedaan met de Britse machthebbers en daarvoor zijn er ook heel veel lui. Ja, die komen dan naar Groot-Brittannië toe, die komen naar de, de center of power toe, want dat weten ze ook wel, dat je daar dan moet zitten. En uh, ja, dat, dat is het, hetzelfde met de Molukken gebeurd in Nederland natuurlijk. Die Molukken die zagen Nederlanders als uh, machthebbers en uh, ja, die gingen toen naar Nederland toe met ja, de treinkaping als gevolg uiteindelijk, omdat ze ja, niet kregen wat hun beloofd ja. was. En er zitten ook meer Surinamers in Nederland dan in Suriname, begreep ik. Ja, maar ik, ik vind het wel opvallend. Ik bedoel, de, de UK is volgens mij het meeste, de, ja, de strengste surveillance ja. state van de wereld inmiddels. Ja, dus zij zegt eigenlijk dat het nog niet genoeg is. Ja, zij is heel erg van... Ja, de encryptie moet, worden, uh, moet een backdoor in zitten voor de overheid, want anders kunnen ze communiceren. En, nee, zij zegt een hele, hele erge... Uh, ja, politiesteed uh, voorstander, ja. Kijk, ik denk dat, uh, dat, dat het Verenigd Koninkrijk het de komende tijd heel moeilijk gaat krijgen met allemaal uh, dingen. Uh, je hebt natuurlijk die, uh, die, die jonker die wil wraak uh, op ze gaan nemen. Je hebt uh, net verkiezingen gehad. Ja... Dus ja, het, het Verenigd Koninkrijk bevindt zich in een hele moeilijke positie en er is een dame die een flinke uitstraling wil hebben en ja, dat leidt eigenlijk altijd tot een rap. <laughs> ze heeft ook de verkiezingen eigenlijk uh, verloren, hè? tenminste, ze heeft uh, ja, een beetje een zeepert geraakt. ze ging even snap uh, elections houden, terwijl dat helemaal niet nodig was, omdat ze dacht dat ze heel sterk was. Uh, ja. Ja, ze dacht dat ze de rekenatie van Vetsu was, maar dat bleek er niet te zijn. Nee. Ja, ik, ik heb een ik heb zelf helemaal geen mening over. Dus het uh, is dus politiek. En het is een, een ander land. Dus, uh... Non-interventie. Heel goed. Dus, uh, ja, ik, ik weet er wel wat over. Maar ja, goed. Ik ben, laatst, ik ben gewoon geen expert. Maar uh, laten we even naar het volgende bericht gaan. De, de WHO. de World Health Organization. Ja, die, uh, die geven hun geld uit aan reizen voornamelijk. dus uh, Ze geven meer aan reizen uit dan aan het bestrijden van AIDS uh, of malaria. Volgens een nieuw rapport. Ze, ze geven 200 miljoen per jaar uit aan reizen. Eh, wat, wel, wat wel interessant is dat... ...dat ze geven dus 200 miljoen uit aan reizen... ...maar maar 71 miljoen per jaar aan AIDS en hepat uh, hepatitis. 61 miljoen aan malaria en 59 aan tuberculose. Wel, wel, wel 450 miljoen aan polio, dus dat is wel weer veel. Maar uh, er werd wel gezegd... ...dat de uh, dokters zonder grenzen, de arts zonder grenzen die hebben... Maar, ...die geven maar 43 miljoen per jaar aan reizen uit. Dus dat is uh, één vijfde. En die hebben vijf keer zoveel uh, medewerkers... Ja. ...die ook nog echt moeten reizen, omdat het echte doktoren zijn... ...die uh, ook echt mensen genezeren. Ik denk, neem maar, neem maar aan dat die gewoon economy class van... Ja, want uh, deze World Health Organization gingen bijvoorbeeld naar Guinea toe... Guinea. en uh, die ging daar in een duizend dollar per nacht hotel zitten. En die had dan een rekening van 370.000 dollar voor, uh, voor, one, voor één jaar. Dat is alleen de director general, Margaret Chan. Die, uh, die geeft per jaar al 370.000 dollar aan reis uit. En die zit ja, in hotels van duizend dollar per nacht in een, in een land als Guinea, wat waarschijnlijk ook nog niet een heel duur land is. Nee, wat voor hotel moet dat in godsnaam zijn. Ik bedoel, <laughs> dat is geen STOK okay, denk ik. Ja. <laughs> ja, het is belastinggeld hè? en dat is hier een beetje het verschil van de artsen zonder grenzen. Ik denk dat de artsen zonder grenzen voornamelijk op donaties draait, Dus die moeten dat wel een beetje beperkt houden, anders gaat het helemaal mis. Maar de World Health Organization die, ja, die levert belastinggeld. Dus er zit er gewoon geen grenzen aan. De belastingbetaler kan geen nee zeggen zonder er een gevangenis in te gaan. Het grappige is, als je op World Health Organization gaat zoeken bij Google News uh, gewoon en je klikt even op meest recente berichten, dan zie je gewoon dat ze uh, uh, hun budgetten uh, <laughs> niet op orde hebben, ze hebben meer geld nodig. Ja. Hm. <laughs> dat is ook wel het, ja, een beetje grappig hieraan, inderdaad. Dat ze, dan, uh, ze hebben al een uh, budgettekort, ze komen dus niet helemaal rond en ze smijten gewoon met geld. Misschien moet, ze, moet iemand even, die man even uitleggen dat er ook iets bestaat. Stay okay of low budget hotels of Airbnb of zo. <laughs> The ride. <right. Yeah. laughs> dat zal het uh, probleem zijn. Ik denk maar wel, ja. Nee, maar goed, ja. Ja, goed, ja. Ik denk dat we hier verder niet, verder niet veel aan uh, toe te voegen hebben. Nee. We zijn nu aan het einde van de uitzending toegekomen. Ik wil in ieder geval uh, iedereen uh, hartelijk uh, danken voor het meedoen aan deze uitzending. En uh, uiteraard zijn we de volgende week weer. En ik wens iedereen een uh, vrolijke en vooral hele vrije week toe. Hartstikke weer.